De politie heeft een voorman van Sharia voor Holland aangehouden. Het is een man van 29 uit Woerden. en er wordt ervan verdacht dat hij vrijdag bij een demonstratie in Amsterdam... Geert Wilders heeft bedreigd. Op tv-beelden is te zien dat de woordvoerder Wilders met de dood bedreigde. De Gouden Palm van het filmfestival van Cannes gaat dit jaar naar de film Amour... van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke. De film gaat over een ouder echtpaar waarvan de vrouw wordt getroffen door een beroerte... Haneke won drie jaar geleden ook de Gouden Palm, toen voor zijn film Das Wijse Band. Het weer, helder en kans op mist, overdag veel zon en iets koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Pound. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. ja, ja, welkom bij de Echte Janne, de Radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben ook patiënt Jan Heemskerk hier. En beeld en geluid heb je op ja. EchteJanne.nl, en derstig op Twitter is EchteJanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Janne Radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800 1121. En ik herhaal om 0800, Jan. 1-1-2-1. En de stelling van vanavond, Jan is. Ja, uh, natuurlijk voor wat een geleute en de stelling van vanavond is. Als de SP hier de baas wordt, ga ik verhuizen naar Duitsland. Precies. Ik weet ook al precies waar. Nou, waar? Geen idee. Nee. Goed, rechter Jan, het Benje of de Ben niet is genetisch bepaald. Dus staan er allemaal overal. Maar um, idiote haardbaarden, Geert Wils met de dood te bedreigen. En de enige die opgepikt wordt. Is er een man die er iets van zegt door de Amsterdamse politie? Ben je aan Jan? Dan ben je een los! Johan. Johan! Jan! En uh, laten we trouwens nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan! Ja. Of Johan, oh. echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Wie? Of Johan. Hallo! Wie? Daar zijn we weer! Dampigdibi! Ik... Oh. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar het beeld van een partij van allochtone knuffelaars lijkt me sinds vorige week definitief van de baan. <laughs> Stukje humor. Uh, Tovik Dib, ik wil je graag even met je praten, want je zou het wel even helemaal anders gaan doen. Zitten we klaar voor het debat met sap. En wat doe je? Helemaal geen ene vliegende vinketering. Onderscheid je dan man, laat het zien dat je anders bent. Maar nee hoor, dat doet hij niet. Dat je beter bent dan die zappere flap. Maar nee hoor. Meneer zat alleen maar ja, te glimlachen. <laughs> je zat hier aan de bar van de plaatselijke nichten Disco. Vuurwerkelen we zien, Diby. Anders kan je niet winnen, jongen. Ballen tonen, roepen, gillen, schreeuwen, krappen. Deze het? week uh, tof Dibi uh, en Johan. Ja, nou ja, volgens mij volgende week ook. Bert van Marwijk. Over de opstelling, uh, hebben we al wel afgesproken. Hè? Daar gaan we niet over praten. Ja, ik kan er ook eigenlijk helemaal, geen, geen, geen, ik heb ook helemaal geen, geen woorden voor, Jan. Van Marwijk. De, waarom neem je nou Willemsen en Bouwma mee? van links-achterpositie. Heel laat een uh, Urbi. Emmanuelsson gewoon thuis. Die hoeft niet eens te komen. En je stuurt dan eventueel... zo'n Anita zou ook nog wel kunnen... Stuur gewoon... Ook, ik, ik snap de een er geen race voor voor volkomen bijster. We hebben een verdediging als een gatenkaart. Nou, godverdomme. Een gatenkaart. In Bulgarije hebben ze elf mensen met twee benen. En, en die winnen met twee. Ja, volgestelbaar. En dan ook Bayern. Bayern. Ja beide! beiden Waar is die van Marwijk mee bezig? Ik, ik denk. Ik, wat, ik, we, we hebben het straks al. Nou, en het wordt trouwens ook helemaal niks meer, maar wat is het? Johan! Oh god, nou dan hebben we het al als we het toch al verloes hebben. Yeah, Johan! Franka. It's you I'm And everybody I die! Hey, nee, nou, Jan, ja. Jan, vooraf even. Weet je wat er is gebeurd? Nee, ik wil het niet weten. Nou. Ik ben bij RTL Boulevard uitgemaakt voor Valse Nicht. Pardon? Omdat ik had getwitterd over Johan Franka. Valse Nicht? Ja, ik ja. had gewoon ja. eenmaal getwitterd. Kansloos. Nou, dat bleek ook wel. Word ik voor het oog van de natie door. door. door de door, festival door, door, van de van der Linde. Door, door. De ja. En die noemt jou een valse neer. Nou, nou is ik, ik zou je vertellen, hij heeft uh, dan wel. Uh, een verstandig is. Ik zie hem wel gevleid. Dus ja, dat blijkbaar. Ik denk dat hij wel van van Linde... Niet van zin zin dat mijn Het meisje ook festival-commentaar. Ja, dat is een beetje, hoor. Ik dacht het al een beetje. Met met zo'n eindwoord met die brillen en zo. Nou ja, in ieder geval, Joan Franca. Want natuurlijk moeten we al lang al mee ophouden. met het corrupte nichtenfeestje. En iedere keer staan we weer voor lul. Maar dit jaar, en dat is grapp hoor, van die Joan Franca stonden we nog meer voor lul dan anders. Een vals zingende, scheeuwkijkende, als indiaanverklede bagger was het. En dan ook nog zeggen dat je... Ja, in de repetities, daar zing ik wel heel helder. In de repetitie kan ik het wel. Ja. Pleur lekker op. Ja. Nou. Ongelofelijk, joh. ik wil er ook niets meer van horen. Nee, over... En we moeten weer ophouden met, met, met, met, met het hele songfestival. We staan elk jaar voor lul. Jan. Maar het komt wel een beetje door onszelf ook, Jan. Je hebt gelijk ook. Ja, eh, Emiel Roemer! Als de uh, SP de grootste wordt, dan vind ik ook dat hij die verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, want het ja, is toch een heerlijke, leuke, innemende schat hier. Met zijn schattige kuiltjes in zijn wang een gezellige brabant. zijn tongval, valt, twinkelende oogjes. Altijd klaar voor een grapje, altijd klaar voor een dolletje. Maar jongens, dan gaan we met z'n allen, gaan we deze grote schat... ...gaan we de grootste partij van Nederland maken, hè? Ja, ah, dacht ik niet. En dan hij lekker eh, premier. dan worden we allemaal heel gelukkig in een mouwpakje. Dus hoor, je ziet staat, heel Emiel is wel de over de Week. wat we weer nou, Het, het punt is dat Emiel Roemer de Jan is. Omdat hij dus gewoon, ja, met een heel raar verhaal, de grootste partij van heel de peiling hij is. Hij smeert in. Echt, nee, maar, ja, maar maar, Jij maar, snapt niet wat voor mysterieuze kat. Het, het is een gezellige Brabantse slager. Hartstikke leuke vent. Oh, leuke vent. Grote hammen van handen. lach lachie. Als je het voor het zeggen krijgt. Al de voor de arbeider. Dan gaan met z'n allemaal naar de kolotte. Echt, en het Duitsland. Nou, hartstikke leuk. Dat was het dan weer. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Jan ja, ja. Of Johan. ja, onze hoofdgast had niet op een beter moment kunnen aanschuiven bij de Echte Jannen, Want Europa staat in de brand en wij kunnen er geen chocola meer van maken. En dat komt niet alleen maar omdat Jan en ik allebei schoolverlaters zijn. Nee. Een hartelijk welkom wow. voor journalist en beurscommentator en econoom. Ha, Hans, je de geus van de RTL. En een andere programma. Ja. Ja. Goeie avond, Goedenavond. Ja, Dat is een heel stukje rust in het programma meteen al. Ja. Hans brengt uh... meteen die rust in. Ik ben o, o, echt jongens, helemaal... Ik meteen... sta versteld. Ik luister wel eens naar het programma. Dit hier live bij zijn. Jullie energie. Ik sta echt uh, stijl achterover. Ja, nee, maar ik zou je vertellen. Nou, het is lief, allemaal stel een je extra medicatie. Hé, he? hey, uh, Hans, we Best gaan het altijd... in. In het eerste blokje gaan we uh, de actualiteit even doorsneuvelen. Het uh punt is... Ja, we kunnen het natuurlijk over het meest grote je hebben. Maar we willen toch een beetje lucht-economisch aanpakken. Maar we beginnen toch wel even met politiek. Want in de peilingen, daar gebeurt iets heel raars. Ik weet niet of je het gehoord hebt. De PVV, die passeert in één keer. De VVD. In de SP, onverminderd hoog. 30 zetels. Ze tegen weer. Het is bijna 12 september, Hans. Ja. Wat gaat er gebeuren, jongen? Nee, ik zag het inderdaad van, uh, van de PVV. Ja, kennelijk is dat toch dat Europa-thema. Hebben ze goed op ingezet, hè? Dat dacht ik ook. Het is wel slim. Ja, het is heel slim. Voorheen waren we opeens heel erg boos op al die vervelende buitenlanders. En dan zei hij, die, die buitenlanders, die zijn vervelend. En toen, en toen werd er wel eens iemand voor van sokken gereden door een Pool. En toen zei hij, die, die Polen, die zijn vervelend. En nu denken we, op met je kut Europa. die Europa, dat is, dat is vervelend. Het ja. is, is wel knap. Maar het is geen populist, dat wil ik erbij zeggen. Nee, want het zou zomaar... Maar eh, wel een eh, goed het gevoel voor wat er op dat moment speelt natuurlijk. Hé, hey, maar hij is nog de tweede partij. De eerste partij is niemand minder dan uh, Emil Roemer en de SP. Ja. Um, wat gebeurt er met de economie als hij het hiervoor het zeggen krijgt? Ja, dat uh, gaat niet heel erg de goede kant op natuurlijk. Maar wat gebeurt er? Nou ja, hele, uh, voor hogere inkomens veel hogere belastingen. Uh, ja, ik, ik heb het programma niet helemaal uit mijn hoofd. Maar uh, het is in ieder geval voor de groei niet goed. En één ding wat we nu niet kunnen hebben... is dat we heel erg gaan vertragen. Want we zitten met heel veel schulden. Die moeten afbetaald worden. Die schulden zijn op zich niet zo erg als je blijft groeien. Maar als je niet meer gaat groeien... Dan rijst die schulden wel behoorlijk boven je hoofd. Dus dan kan Nederland zomaar ook uh, in de problemen komen. Ja, maar de SP is, voor... is van het ja. uitgeven. Hè? Die zegt ja. van. Uh, ja, eigenlijk mensen die uh, nou, op de bank thuis zitten. die moeten het eigenlijk nog ietsje beter hebben. En dus de, de, dat geld wat we dan niet in kas hebben. dat lenen we dan wel ergens. Nee, maar dan dat, kunnen die mensen misschien we ergens. Ja, nog een iets makkelijker leven hebben op de bank. Ja. Nou ja, dan, ja. ja we, we, vorige week hadden we natuurlijk die de <laughs> grote marijnissen zitten. Door altijd toch uiteindelijk de grote, scherpe mannen te de schermen. Hij is je rustig, dat ja, zegt van nee nou, we gaan een zalig potje niet nivelleren. We gaan die inkomensongelijkheid drastisch terugbrengen. Daar had hij het over. Nou, dan weten Jan en ik genoeg. Dat wordt, dat wordt met de bolderkar eh, langs de deuren met, met, met oude kranten en kleertjes verkopen. als marktplaats in en moestuinen. Ja, uh, ik zeg en, geen bloembol meer in de grond hoor. Kijk ik kijk nou. ze allemaal op, ik gooi ze allemaal in een donkere schuur. Je weet maar nooit Hans, ja. je moet ze op een gegeven moment uitkoken en opkanen. <laughs> ja. Ja. Nou, Jan is er ook grote dik mee geworden. Ja. Hoor. Maar, ze... <laughs> Zijn ik dik? Sorry. <laughs> ah, Zalver, ja, ja, ben ik, bolle. ik ben er nog. Hey, ja. maar, maar storten we ons dan in een nog ergere crisis als er, zeg maar, de echte socialisten aan de macht komen? Uh, ja, wel om een paar redenen die jullie net genoemd hebben. Ik denk wel één ding wat we nu uh, overschatten is de noodzaak tot bezuinigen. En daar zie ik toch wel iets in, in de plannen van Samsung. Want uh, nogmaals, we moeten niet al te veel recessie krijgen. En het is wel zo, als je in een recessie hard gaat bezuinigen... en zeker de plannetjes die er nu bij zijn gekomen in het Lenteakkoord, het koendersakkoord. Nou, die zijn bijvoorbeeld niet goed voor de woningmarkt, hebben we nu gezien. En wat we echt... Hè, Nederland staat er nog goed voor, maar we hebben wel fors grote risico's. We zijn toch een beetje Spanje en Ierland in het klein. Dus een debakel met de hypotheekschulden en met de huizenmarkt is niet ondenkbaar. Dus we moeten alles doen om dat te vermijden. Maar hoe moeten we dat en doen En dus dan? we moeten wel de groei een beetje op pijl houden. En dan moeten we misschien iets minder op die 3% letten. Nou, Oké, okay, maar moeten we dan... Uh, maar dan het het over die over die, die huizenmarkt komt toch vanzelf? Dat komt toch überhaupt... Nou ja, maar je wil het liefst uh, dat langzaam terug. Hè? We hebben te veel schulden met z'n allen, daar zijn we het over eens. Nou. We willen het liefst dat toch een beetje over de tijd uitsmeren. Zodat ja, maar, we dat langzaam kunnen afbetalen. Als je, als je dat in één snap. keer komt, dan Hans. heb je echt een vervelend dingetje met onze grote. Bank, onze bankensector. is wel waar ik groot, hè? Dus er zit 600 miljard of zo, hebben we aan de hypotheken uitstaan. En dan, zegt, en dan zeggen ze. Uh, ja, en we hebben veel te veel schulden met elkaar. En dan denk ik. Achter al die schulden zitten allemaal huizen, bedrijven, flats, gebouwen. Dat is niet alleen maar schuld. Daar zit ook daar zit kapitaal achter, namelijk, namelijk, namelijk stenen. Ja, dat dachten ze in Spanje ook, Jan. Nee, ja, maar in Spanje daar zegt hebben we goed de Jan. Nee, maar je zegt het helemaal goed. Als daar uh, machines uh, bij zitten die productief kunnen zijn... en die, uh, waar we in de toekomst geld mee kunnen verdienen, is dat natuurlijk goed. Maar als het alleen maar stenen zijn waar een prijskaartje aan hangt... wat zomaar misschien 30% minder kan worden... dan heb jij wel heel veel problemen met die schulden ja okay, Dus nee. er is te veel geld, dat is eigenlijk de kern van de hele toestand waar we nu in zitten. Er is te veel geld in niet productieve dingen gaan zitten. Er is te veel geleend en te veel gespaard ook trouwens. Hè, want je kan niet lenen zonder dat er spaargeld te tegenover staat. En dat is in assets gaan zitten, in huizenprijzen, nou, in aandelen ook in het verleden. nou Die zijn al een beetje leeggelopen, die bubbel is al leeggelopen. Maar dat is niet productief en dat achtervolgt je nu. Maar is het niet beter om, om zeg maar... Ik begrijp wel dat, dat op een gegeven moment er, er iets gedaan moet worden aan die, aan die hè, woningmarkt. Maar is dat niet, kan je dat niet beter doen... Ik zou, laat ik het zo zeggen, Jan moet je opletten. Kan je niet beter het dak maken als de zon schijnt? Ja, dan moet je Balken een keer uitnodigen hier of zo. Stap, ja. of, uh... Of kok, waarom ze toen niet iets aan hebben gedaan. Ja, dat Want er de zijn de... toen genoeg verstandige mensen ge geweest... die daarvoor gewaarschuwd hebben. Nee, maar dat is, ja, dat is wel zo. Natuurlijk. Maar je kan, je kan toch moeilijk nu zeggen van... Joh, ja, het gaat niet zo goed, weet je wat? Wat trappen jullie nog dieper in de ellende? Ja, dat klopt. Ook, en zeker ook... als je nu het plannetje nu bekijkt, in het lenteakkoord... dat ontziet de bestaande gevallen. Nou, dat is dan zogenaamd leuk voor die bestaande gevallen. Maar je moet wel bedenken, degene die de huizenprijs bepaalt... Dat zijn de nieuwe kopers. Mm. Dus dan, hebben ze, dan worden zij wel ontzien. Dus dan heb je niet dat voordeel dat daar nog wat extra geld van in de schatkist komt. En dat er gewoon een eerlijker belast, eerlijke belastingcelse komt. Maar die huizenprijzen zakken wel even hard weg. Dus dit is echt even het slechtste van twee werelden ook nog eens. Pak ja, want, want dan je iedereen aan. Dan heb je in ieder geval nog dat de, schats, de schatkist gevuld wordt. Wat je straks krijgt is namelijk dat je, uh, je hypotheek vele malen groter is dan het huis waarin je woont. Ja. Dan kan je zeggen, joh, dan blijf ik lekker wonen. Maar op een dag uh, houdt het zeg maar, op je hypotheek. En dan moet er betaald worden. En dan is je huis nog twee ton waard. En dan moet je er even 4,5 en Ik nou, half mag je hopen dat je een beetje verzekerd hebt. En dat je, de, dat je die twee ton ook hebt natuurlijk. Ja, ben je verzekerd? Verzeker je maar je bedoelt die, die die huizen die onder water staan, uh, daar heb je het nu over. Nee, ik heb het over dat je dan, uh, dat je, omdat de huizenprijzen zo ontzettend ja. naar beneden klappen, ja. dat je hypotheek vele malen hoger is ja. dan die huizenprijs. Nou, vele malen mag ik niet hopen, maar in nou ja, ieder geval procenten, tientallen procenten. Ja, dat geldt nu al voor de mensen die, geloof ik, vanaf 2002 zo'n beetje gekocht hebben. Oh ja, dat was je ja. Die staan vaak al onder water, omdat je, hè, je leent je keuken bij en je leent je oh, verbouwing bij en dat soort dingen. Onder water figuurlijk. Nee, maar ik dacht, er is misschien ergens een waternoodrampje geweest. Ja. Ik wilde er maar overheen, joh. Ik denk, ik heb het gemist. Nee, maar ik heb ik, dit weekend nog veel op gelezen. Ik denk, ik ga nee. gewoon door, joh. Dit staat weer nee, dat, eh, ja, heb je dat, dat, dat kan wel, zo. maar, weet je, ja, maar, maar uh, wat wou ik nou vragen? Wat een, een, een, een, een, Jezus, zo, had, zo, had hij nou, eindelijk een goede nou, vraag, is hij het vergeten? Dat ja, is toch wel vervelend? Het, het, het is er even met onder water staan en weet ik het allemaal. Diederik Samson die heeft nu het idee gehad om spaargeld een beetje af te pakken. Wat is dat? nou? Wat, is dat handig? Nee, dat, dat plan legt wat, wat, wat behelst het precies? Wat wil die? Nou, we hebben mensen die dan heel veel spaargeld hebben... die mm -hmm. willen dan wat zwaarder aanslaan. Ja. Vermogensbelasting zijn. Het is misschien slimmer dan, dan... dat is misschien slimmer dan inkomstenbelasting... heel erg uh, verhogen of mensen die werken... omdat ja, het is, vermogen... Het is en... wel heel grof hoor. Als mensen geld sparen voor later... en dat is net al geld, er is dus een belasting overbetaald... dat je op een gegeven moment denkt... Ah, daar pakken we even wat van. Ja. Maar dat is hetzelfde als als je doodgaat, dat ze dan nog bijna langskomen. Ja, precies. Struikroverij is dat. Ja, gewoon je pijp uit. Oh, we komen nog even langs. even over Woning gesproken. Woningbouwvereniging Vestia. Die is met zijn pik diep in het grind gegaan, natuurlijk. Miljarden schuld. Er wordt nu gesproken over hoe gaan we dat oplossen? Moeten banken gewoon dat geld. Schuldsanering dus. Gewoon kwijtschelden? Nou. De vraag is natuurlijk: hoe ver gaat de zorgplicht van die banken bij dit soort instellingen? Want ze hebben die derivaten verkocht aan die club. Uh, heel veel van die banken wisten dat Vestia veel meer deed dan ze. Hè? Want je, voor een deel kan je hedgen, je risico's afdekken. Dan is het fijn als je wat van die producten gekocht hebt. Maar ze gingen veel verder. Ze hebben drie keer te veel gedaan, als het ja. ware. Dus het was gewoon pure speculatie. Um, ja, Ik heb een paar bankiers gesproken later en men wist dat wel. Maar het was zo'n fijn klantje. Als je toch nog even je omzet moest halen voor die maand, dan belde je vestië aan. Dan kon je nog altijd nog wel een sopje erin douwen. Maar die banken, dus die banken die, die wisten dat. Dus die moeten eigenlijk gewoon ook wel. De, dus ja, daar de van vraag is: hoe ver gaat die zorgplicht? Ik vind in, de, in dit geval dat, dat uh, het is een professionele tegenpartij is. Normaal gesproken zou je zeggen: ja, die weet, moeten weten waar ze mee bezig ja. zijn. Maar als je willens en wetens op, als bank... ook professionele tegenpartijen uh, te veel risico laat lopen... dan vind ik dat je daar als nee, bank ja, als het om... maar, maar het is wel. van alle tijden. Hè? Het Duidelijk. gaat nu alleen een keer verkeerd. Maar er zijn... Uh, ik heb zelf ook in, bij banken gewerkt vroeger. Maar er waren gewoon productiebedrijven, handelsbedrijven. En die deden producten bij die bank. En het was dan mijn klant, maar ik vroeg aan die, aan die relatiebeheerder... waarom doet hij dat eigenlijk? Ja, rentabiliseren. Winst maken. Gewoon, ja, uh, gewoon handelen handel, krijgen. Ja, maar maar nou, nou zegt die bank, die zegt, nou jammer dan. Maar betalen, niks, schilsanering, nou dan gaat hij dit in het failliet, dat is duidelijk. Ja. En wat gebeurt er? Wat leg nou eens even gewoon uit? Wat gebeurt er met zo'n bedrijf dan? Dat, dat die huizen staan er nog steeds. Iemand, zal, neemt iemand dat over? Hoe gaat dat? Ja, daar komt een curator op. Er moet gewoon kijken hoe, gekeken worden hoe die schuld aan die banken, die dan, stel dat die banken dus uh, alle schuld terug gaan krijgen en moeten gaan krijgen, dan moet er een curator gaan, uh, gaan, gaan, uh, gaan rondkijken waar het geld te halen is. Dus ik, er zullen waarschijnlijk stukken goed verkocht moeten worden. Er nou. zal bezuinigd moeten worden. Er zal dus gekeken worden wat een, uh, Maar ik, ja, in dit geval, ik hoop dat inderdaad die banken een deel niet terugkrijgen. Ja, die, die, Want is dat niet gewoon goed? Nou, als, nog... dat, als dat Svek zit, de Ja, zo moet het dan maar. Dan komt die, krijgt iemand anders die, die, die huis wel weer in, in, in handen... en die gaat er dan, dan maar uh, huurders inzetten? Of, uh, ja, wel, maar het is natuurlijk voor de die huizen die ze wel houden... voor die huurders, dat merk je nu al. Hè? Het, is, het onderhoud wordt minder. Uh, de huurders de zullen omhoog ja. moeten gaan. Ja, dat is natuurlijk toch wel een beetje treurig allemaal. Maar ja, er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Is waarom kan zo'n club zoiets doen? Hè? Het is toch bedoeld voor het algemeen nut... Uh, waarom heeft zo'n club zo'n groeiambitie ambitie... om groter te worden dan de andere woningbouwverenigingen? Nou ja, waarom doen ze gewoon niet wat ze moeten doen? Mensen in een huisje proppen voor ja, de rest van de poen op oplijven. Dat is gewoon je nutstaak die je dan de hebt. Of je? Maar dat is de grote grap, hè? dat de overheid op een gegeven moment dat heeft losgelaten. En zei ja. van, joh, ga maar lekker met... Het, met dat hadden ze in Rotterdam niet op een gegeven moment voor 200 miljoen een boot gekocht. Dat je denkt, oké, okay, je bent dus een woningbouwvereniging en je koopt een boot. En dat er dan niemand zegt van, hey, misschien moet je die 200 miljoen... In woningen steken omdat je daarvoor opgericht bent. Het is bijna net zoiets dat, je, ja. dat, je, dat de groenteboer opeens zegt: van, Nee, ik ga ook gerook, gerookte vis. Uh. Nee, goed. Maar, maar ja, laten dat we is, gaan het, wel weer. was de, de, de, tijd, de tijdgeest. van de jaren negentig. Alles zoveel mogelijk privatiseren. Ja, en dat, en dat, dat, dat is goed. Zo doen we, daar we, we nog steeds door. verder praten over de tijdgeest. van Ja, we, 2012. we praten een beetje verder. Maar, Jan. van het BBQ-vlees. En volgens met het heerlijkste gerstennat. Hij is wel vrij, maar nog niet op vakantie. Het is La Via De overheid parasiteert op zijn bevolking. Zo is het nu eenmaal. Voor alle plannen en ideeën in Den Haag is poen nodig. En die poen moeten we geven. Voor zover is het duidelijk. Ik ben ook best bereid een aanzienlijk deel van mijn inkomen te storten... zodat de boel een beetje draaiende gehouden kan worden. Geen enkel punt. Maar de ordinaire struikroverij maakt mij ziedend. Ik noem een successierechten. Waar halen ze het in vredesnaam vandaan... om bij een erfenis een groot deel te jatten van netto gespaard geld? Hoe grof moet je zijn om bij de nabestaanden het geld waar de dode netjes belasting over heeft betaald nogmaals te belasten? Een schandaal. En deze week kwam er weer een plannetje van de bloedzuigende overheid bij. En natuurlijk kwam dit vleesetende idee van de P van de A. Diederik Samson heeft zijn ware gezicht laten zien. Het gezicht van een struikrover. Hij waant zich Robin Hood. Nou ja, eerder Robin Vleespet. Enfin, meneer wil spaargeld gaan afpakken. Als u voor uw oude dag geld heeft weggelegd, wil Samson een deel innemen. En dat heet diefstal. Kan het duidelijker? Dat de sociaaldemocraten de middenklasse plunderen. Dat iedereen die net iets meer doet, dat iedereen die ja, net iets harder werkt, die spaart, kapot moet van de driftige badmuts. Dit is niets meer dan inbreken door de overheid. Een staat ons dief. En ik kan u vertellen meneer Samson, ik heb goed geluisterd naar onze demissionaire premier. Als er een inbreker in mijn huis komt, mag ik hem met gepast geweld de tent uitslaan. De partij die mijn spaargeld wil roven, kan op dezelfde vergelding wachten. Ik, niet Ik vond het een stukje oprechte emotie, Johan. Want... Dank je wel. Eén ding is zeker, je verveelt je deze dagen geen seconde als financieel-economisch journalist. Griekenland is nog niet omgevallen, of Spanje is dat de winstort. De euro is dat historisch laag. En misschien moeten we met z'n allen wel aan de euro bond ineens. Kan onze er eigenlijk zelf nog wel een touw vastnopen? We vragen het gewoon aan RTL-commentator Hans de Geus. Was je even dag, je eventjes, uh, het is toch alleen in het hart die iets zit. Nee, ik. Nee, nou, want dat je zo iets in het zinnetje waarvan ik dacht, nee, dat is Nee, maar, maar dat je misschien dacht van, is het nou alleen in nee, nee, het nee, hart? Nee nee, nee, nee, nee, het was een kleine aarzeling door, door, door, door jeetje, jammer, wat zit hebben toch iets op mijn huid, jongen. Ik kan het er ook niet helpen dat ik, dat ik nog een nieuwe link ben in dit fucking. ja, Ja, je hebt gelijk. touw ja, ja. aan vast kunnen knopen. Ha, ja, precies. Ah, hands. <laughs> Blijf dan vast bij knopen. de. Uh, nou, het is ingewikkeld. Nou, wat, kijk, financieel is het allemaal behoorlijk ingewikkeld, absoluut. Maar dat is misschien om wel te doen. Maar uh, wat echt ingewikkeld is, is waar we eigenlijk over begonnen net, is uh, de tegenstemmers, uh, van hoe gaan we dit allemaal democratisch blijven inrichten en blijven volgen. Als je al zou kunnen bedenken. Uh, stel je bent een technocraat en je gaat bedenken wat goed is. Hè, wat de goede stappen Verschrijd, zouden zijn. Dat is, al, bestaat, ja. dat is al heel moeilijk en heel complex. Dat is voor veel politici en voor veel commentatoren al te lastig om te overzien. Hè. Door de boom het hele bos, dus het is ingewikkeld. Maar daarnaast, hoe ga je dat ook nog eens draagkracht voor vinden? Nou, je ziet nu die keuze die de Grieken voorgelegd krijgen. Willen je door met de euro? Ja. Willen je bezuinigen? Nee. Dus hè, je krijgt hele rare tegenstellingen. Wat zeg je nou eigenlijk? Uh, als, we, als, we, als we niet en, en de, de democratie opheffen, komt het uit mijn goed? Zo? Nee, dat, nou, dat zeg ik niet. Maar uh, uiteindelijk... Uh, en, dat is bijvoorbeeld, die Griek is wel een aardig voorbeeld. Want wat zij willen, dat kan natuurlijk niet. De, nee. de bevolking, die willen niet bezuinigen, maar wel in de euro blijven. Dat nou, kan eigenlijk niet. Nee, niet echt. Maar eigenlijk hebben ze misschien ook wel een punt. Oh? ja. Krijgen we nou ons? Ja. Wacht even, dus, dus die overheid die maakt daar nou, een jaar ja. een potje van. Die mensen betalen gewoon nauwelijks tot geen belasting. De, ja, wij moeten er, dat er dat uh, tientallen erg... miljarden in pompen. En dan zou je op een gegeven moment zeggen... Joh, we willen wel bij het clubje blijven en blijven ontvangen. Nou, maar ze maar ze die bezuinigingen doen we voor normaal. En dat zeg jij, nou, dat begrijp ik wel. Nee, nee maar, maar, gaat kijk, wat, weet je wat het probleem is? Nee, je, het je, te, te, je moet een land ook een perspectief bieden, dat is één. Anders is er sowieso natuurlijk helemaal geen draagvlak voor te krijgen. Die private schulden zijn nu fors afgeboekt. Dus ze betalen voor het grootste deel nu rente en aflossingen... aan ons en aan het IMF... En wij maar pushen, pushen, pushen voor bezuinigingen. Die economie krimpt als een dolle. Dus die, dit, he, onze schulden gaan ze ook niet terug kunnen betalen. Dat gaat ook gewoon niet lukken. Hey niet lukken. de pleuren is toch lekker op joh. Ja, maar dan weten wij, dat, dat, dat, dan hebben wij weer het mes op de keel. Want wij weten dan niet precies wat de gevolgen zijn. Maxime Verhagen zei vorige week, ja, dat kunnen we waarschijnlijk wel aan. Maar we weten niet of we dat aan kunnen doen. 19 miljard? Wij weten Zuid's niet wetens. hoe... Ja, kost ons 19 dat miljard? Dat is een heel... Uh, nou, dat is de helft van, de, van het ESM-akkoord. We ja, hebben we toch wel ergens liggen. Ja, maar jij weet niet hoe dat, wat dat weer met de psyche van de Spanjaard doet. Als straks de, uh, de drachme terug is en die blijkt nog maar de helft of een kwart waard te zijn... van wat ze eerst in euro's hadden. Dan gaan die Spanjaarden ook denken van oh, dat zou ons ook wel eens kunnen overkomen en als het de er niet daar terugkomt. Dan, we... dan gaan we toch maar eh, dat geld eh, ja. op een Duitse of een Engelse spaarrekening. Zet. Oh, je bedoelt je bent bang dat het geld kapitaalvlucht? Ja. Ah, want je zou ook kunnen denken dat ze denken oh, moet je nou kijken, als dus je zo naar Griekenland eruit, laten we eens even beter ons best doen dan flikkeren ze ja, ons eruit. Ja, maar uit. dat is zo'n schuld en boetevaalachtig verhaal. Dan implice hmm. daarmee impliceer jij dat Spanje expres nu de boel aan het vernachtelen is? En daar geloof ik niet zo in. Kijk, in Griekenland is echt een apart verhaal. Daar is de boel bedonderd. Ook de vorige regeringen overigens. Wat moet die huidige regering doen? Het doet misschien ook maar zijn best of niet. Maar laten we even vanuit gaan. Spanje is echt een probleem. In 2005, jongens, vond iedereen Spanje het beste jongetje van de klas. Die hadden een overschot op de uh, begrotingsrekening. Terwijl Spanien, uh, Frankrijk en Duitsland toen al door de min 3 gingen. 2005. Ze groeiden keihard. Uh, de banken deden het prima. Dus iedereen vond Spanje een prachtig verhaal. Maar wat is er dan misgegaan in zo'n ja, dat, tijd? Dat is, nou ja, die dat vraag is een... wat branddomein hebben we ook op de... <laughs> Dat is een hele goeie, maar om, daar gaan we op in. Maar om dan nu dus ineens te zeggen, ja, ze hebben alles verkeerd gedaan... en vijf jaar geleden vonden ze dat, dan zit er dus ook iets mis... met onze eigen inschattingsvermogen. Nou, waar is dat dan misgegaan? Door puur en alleen te kijken naar de overheidstekorten? Maar je moet ook kijken, wat gebeurt er in die private schuldenkant? En die private schuldenkant, daar werd ja, toen veel te veel geleend. Er was een enorme vastgoedbubbel gaande. Dus als we daarnaar hadden gekeken, beter naar hadden gekeken... dan hadden we misschien toen ook al gezien... van nou, het gaat misschien een beetje verkeerd in Spanje. Nou ja, goed, het is maar dat wacht... zijn allemaal dingen die ook, die ook voor mij en voor heel veel mensen dat pas achteraf duidelijk zijn geworden. En het is, ja, het is denk ik een beetje makkelijk om dan te zeggen dat van de huidige regering doet het allemaal fout en wil niet. Dat is niet het geval, zeker in Spanje niet denk ik. Je ziet uh, dat het uh, in veel landen niet goed gaat op dit moment. Ja. Uh, en dan uh, vragen wij ons eigenlijk af, wat is, wat is dan het medicijn? Ze beginnen nu over die eurobonds, is is, gaat dat helpen? Nou, je moet, ja, het, is, het is deels een financieel-technisch verhaal... maar het is ook een verhaal van waar wil je heen met Europa? Nou, heb je even. Ja, nee, maar dat bedoel ik. En dat is natuurlijk in 92 allemaal in Hosanna... verdrag van Maastricht, laten we lekker samen, nooit meer oorlog enzovoort. Zou we pakken die munt er ook nog bij... En uh, we zoeken een paar economen uit die daar mooie verhalen over schrijven. En dan gaan we dat doen. Oh ja, goed. We, we waren de, de, de, toen al genoeg tegen. De eurobonds, dat, dat, dat is gekoppeld aan een bepaald soort filosofie. Ik bedoel, dat is de filosofie van het afgehouden. Dus de sterke zorgen voor de zwakken. En samen zijn we groot en zijn we gemiddeld... Om het weer uh, even, en... misschien iets, iets makkelijker en simpeler te maken... is van, als je het wel puur financieel economisch bekijkt... dan is er eigenlijk geen weg terug. We zijn zo enorm geïntegreerd geraakt sinds die euro er is. Onze pensioenfondsen hebben nog steeds zoveel belangen in Zuid-Europa. Dus... Uh, ja, als Spanje failliet gaat, gaan wij ook failliet. Hm, is het zo erg? Als Spanje failliet gaat, gaan wij ook ja. failliet? Zo is het. Ja. Oh, dat is lekker. Maar, als je maar... alleen al kijkt, onze banken, wat ze aan, daar aan directe dingen hebben... zoals nou, he, Egon, ING, ING Direct is vrij groot. die heeft bijvoorbeeld spaargeld opgehaald. hebben ze uitgezet in lokale hypotheken. Maar als dat allemaal uh, CETA's worden... en ze krijgen daar dus een aanzienlijk deel niet van terug... dan kunnen wij ING oprapen. Hm. Kunnen we dat, als het staat in Nederlanden? Nou, het wordt heel moeilijk, dan zijn wij waarschijnlijk ook uh, het hoekje om. Hé, hey, Hansie, Grijp je? Maar, Alles maar, hangt aan elkaar vast. Maar dus, dus eigenlijk is dan zeg maar de, de streper onder de eindconclusie... we gaan gewoon met z'n allen naar de kloten. Nou. nou, dat is wel gezellig. Want dat is wel het hele. Die, die, hele, die hele monetaire unie ah, ja, is het gebaseerd het, het is op, op een ideaal. Op, op, op met elkaar uh, dansend om de meiboom. Nou, en dus straks gaan we met elkaar dansend om een pak uh, heel goedkope. Uh, Euroshopper, shopper meiboom. Ja, weet je. Dan ja. Gaan we gaan gewoon. Of we de, de nivelleren tot de, tot de max. We zijn gaan worden gewoon allemaal een soort Portugal. Heerlijk. Heb jij die ploeg nee, nog achterjuist, aan het... Jan? Nou ja, ik heb wel. Hondenvlees. Ja, maar dat is een beetje een misconceptie, denk oh, ik. Van dat we allemaal al precies. Nou, ja, dus het dat is dezelfde misconcept die ze in 92 hadden. Ze dachten, als we maar één munt nemen... gaan we vanzelf naar elkaar toe groeien worden we allemaal eigenlijk een soort Duitsland. Allemaal goede industrieën. Ja, was dat, dat was waar. Ja, maar... En er was nog iemand die dat heel graag wilde. <laughs> Hebben heb we hem klaar. Gaan, nou, dat is een heel oud. <laughs> er was ook iemand die wilde dat iedereen in alles maar Duitsland was. Kijk oh -oh. nou eens naar uh, Amerika, hè? Dat is een, ook een monetaire unie, geloof ik, hè? De, dollar. ja, De dollarblok, ja, noemen voor. ze dat ja. wel. Maar daar hebben ze ook wel een federale regering. Ja, daar hebben ze, klopt. Maar daar hebben ze ook bijvoorbeeld staten die, uh, die, die zwaar achterblijven. En die zullen dat ook altijd blijven. Ik denk, South Dakota, South Dakota wil maar steeds geen Californië worden. Nee, dat begrijp ik wel. En die verschillen nog, alleen... kunnen bestaan. In Nederland heb je ook verschillen tussen provincies. Is wel waar. Vragen wij ons af hoe dat zit? Wat zou het tekort van Overijssel zijn? Als ze op De vraag we ons niet eens... eens nou, even. Jan sponsoren wij al sinds mensheugenis Maar wat mijn punt is... Dus, nou, die het ons hoor, met gas. Uh, wat ja. we nu aan het doen zijn, een oh, monetaire maar. unie zonder fiscale unie... en zonder een centrale begroting, eigenlijk moet je ook hebben. Je zou eigenlijk centraal al je belasting en zonder eurobonds, is, uh, ja, kan niet. Daar zitten zulke weeffouten in. Dat moet uit, dat, hè, er zijn ook economen die dat keurig voorspeld hebben... Dit gaat fout een keer, en dat is nu natuurlijk nu ook fout gegaan. Maar daar zijn we op. De, he, die eurobonds noemen we nu. Dat trekt ons nog meer in hetzelfde schuitje. Ik denk, we zitten al in dat schuitje. Als je eurobonds zou hebben, dan moet heel veel gebeuren voordat dat mogelijk is. Want je wil natuurlijk niet dat bepaalde landen lekker hè, op onze naam geld kunnen gaan uitlenen. Nou ja, dat is volgens we mij natuurlijk. wel de bedoeling. Ja, dat is wel de bedoeling. Dus er moet een mechanisme zijn dat je, dat je elkaar goed in het geheel kan houden. Ja, maar dat mechanisme hadden we ook in 92. Alleen het probleem is... We, we... Nou, dat ben dus, dus niet met me eens. Ja, maar zo... er waren genoeg regels om... Je, gewoon, je moet je aan je, je afspraken houden. Je hield zich aan de afspraak. Die had een overschot. Nee, goed, maar bijvoorbeeld in Griekenland en Italië die, nee, die hielden die zich tot totaal... Die ben gefraudeerd. Ja. En gewoon omdat er gewoon, geen, zeg maar, uh, wel regeltjes zijn, maar geen hond die er die, die, die echt goed naar kijkt. I, omdat we mensen met allen gezellig om die meiboom moeten dansen. En die dat... gingen het eerste door de 3%, Duitsland en Frankrijk. Dus we zitten allemaal... Hè, we, is schuld, zo, we moeten maar niet Duizeland te veel met vingertjes dit... Vingertjes. Nou, met vingertjes dit, vingertjes dat. Wij, wij zijn maar bij Nederland altijd maar de, de grote netto betaler. En we, en, we, we, en we doen ons best om altijd het liefste jongetje van de klas te zijn. En dat zijn heel veel Nederlanders zat. En daarom, dat zie je ook in de peilingen. Mensen denken, ja, flikker lekker op, wij maar werken. Ja... Het, het, het hoeft maar, nogmaals, we hebben het in het begin gehad over onze huizenmarkt, onze hypotheekrisico's, onze bankensector. Want als je dus, nou ja, dat is ook interessant, je kan naar de schuld van de overheid kijken. Nou, die is bij ons zo, nu zo'n 70% van het BNP. De totale schuld, overheid en private sector samen, is 350%. Dus 3,5 keer ja, onze hele economie. Dat is wel veel. Ja, dat is veel, en dat is veel meer dan uh, de meeste andere Europese landen. Zitten we een beetje in de leak van Ierland en Engeland en zo. Dus wij zijn ook een risico, straks moeten wij misschien opgeraapt worden. Maar het voordeel van die eurobonds... omdat even, ik had toevallig vrijdag een stukje over in de volksland. Iedereen denkt, als je dus eurobonds uitgeeft... krijg je een soort gemiddelde rente. Dan kom je ergens boven de vier uit. De gemiddelde van al die landen tel je op... en deel je door het aantal en dan zit je op die rente. Ik denk dat niet, want je, hebt, uh, je bent als... Uh, hè, schuldeisers kunnen naar alle landen afhankelijk uh, los toe. Dus de debiteur eurozone is veel beter... dan elk van de losse onderdelen. Dus die rente zou wel eens behoorlijk veel lager kunnen zijn. En dat lost een hoop op... Dat lost een hoop op. Wacht even, we, zet, we, zijn, we vallen hier een beetje stil. Nee hoor, we zet, we zijn, ja, nee, het we wel. We, we gaan richting <laughs> een oplossing hier zo aan tafel. Nou, nee, ik, ja, het, God, vormig. het zou heel veel en bijdragen. Moeten nou, even bellen dan luister, zo? Nou, wat, een van de problemen nu in de eurozone... is dat die rente zo in ontzettend uiteen kunnen lopen. En een hoge rente, bijvoorbeeld... Hè, Italië stond een jaar geleden op 7,2. Nou, dat was eigenlijk een reden. Die rente op zich, los van alles andere... wat daar misschien wel of niet goed is... is de reden waardoor Italië failliet ging. Dus het wordt self-fulfilling prophecy... Ja, begrijpelijk. Ja, wij dus als op we op daar zo, van af kunnen zijn, als zij net nette rente betalen... Die, dan is dat, dat probleem voor heel veel landen al een stuk minder. Molen, molensteen aan de nek. Hans, we praten straks even een beetje verder uh, ook over Europa en de economie. Want we hebben nog wel even wat te gaan. Nou, oh, we reis, moeten het bijvoorbeeld ook even over de ECMV hebben. Of dat het dan is, wat we moeten willen. Maar ja goed, uh, er zijn ook belangrijke dingen in het ja, leven. Terwijl he? je zal in heel Nederland naakt rondloopt op het strand geven wij namelijk een t-shirt weg. Hé, hey, je moet er toch vanaf, ja. Ja, zo is Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Janen Radio's. Jazeker, ja, dat is echt. Wel ja hoor, want we zijn... er los niet. En de t-shirts die liggen hier, hier liggen hier warme, warme broodjes te wachten Heerlijk op een nieuwe eigenaar. Ik zal het spel nog een keer uitleggen, erg moeilijk is het niet. In het citaat dat je straks te horen krijgt, daar zitten drie nieuwsvijfjes in verborgen. En welke drie is natuurlijk de vraag? Bel 0801-2 als je ze herkent. En dan win ik echt de enige echte, de enige echte, enige echte, de enige Nou ja, dat t-shirt in ieder ja, geval. Maar. maar in ieder geval je 2 wat is het? Moeten we het spel laten horen? Ja, hebben er, waar, waarom hebben we zo haast? Nou ja... Ah, je hebt gelijk ook. Oh. We gaan is, dan met z'n allen naar de kooten. Ja, ja, laat me horen. is de, de, de Hond noemt Tofik Dibi een boodschapper van de duivel. Nou ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar ik vind het wel... Een Mag heen, je nog één de, keer, want hij is, is lekker kort. is de Hond noemt Tofik Dibi een boodschapper van de duivel. En je hoort die krippies weer niet, hè? Die kabaal, die hebben een gerd dingetje gehad, Waarschijnlijk knap. Hé, hey, laten we eens eventjes naar Mitchell Peters gaan. Mitchell Peters, Ja, dag Jantje. Hey, Mitchell. Ik geloof dat het over de nieuwsfeitiging van de peiling van Maurice de Hond. van de PVV en de VVD. Ja, ja. En dan heb je nog Toffic Dibi met. ja, natuurlijk de lijsttrekkerspijn met Jolande Sap. Ja. ja, En die derde, dat had ik niet helemaal goed. Oh, dat ging over Lady Gaga. Nou ja, wat dus, uh, ben jij goed met jou? Voorstel niet dat Normaal geven we dat ding weg als iemand er ook maar één antwoord heeft. Maar je hebt, je hebt, je hebt gewoon. Eigenlijk, eigenlijk heb je gewoon. Een, ja, op het spel dan zoals het hoort. Gebouten, uh, kunnen, ja. kunnen we dan ook gelijk mee kappen? Of niet, als iemand een keer alles doet? Niet? Gebouter oh, wil het houden. Ja, dit is zijn weekdingetje. de, design, de, design ah, ja, de week nog, uh, ruzie met Q-music erover. Maar goed, dat ja, maakt verder niet uit. Ja, maakt niet uit. Hé, hey Mitchell, uh, je krijgt uh, het enige, echt, echt, echt, echt, echt, echt. Jan het t is opgestuurd. Nou. En je krijgt nu, en dat is, en dat is een grotere eer dan dat, dat klote stukje stof. Je krijgt de, de, de, de schepper, de, de, de, de held, die het spel mogelijk maakt, nu aan de lijn. Nou, daag. Oké, okay, goed. Ja, Dag, broers. Dag, broers. Voor mij staat die uh, pinkpop Pop door Springsteen. Lekker belangrijk. Hij is de hele weken al over in Europa. Er wordt helemaal gestoord van al die maffe fans op Twitter en zo. Nou ja, houthakker is het. Sorry. Ik ben niet zo fan. Jij wel? maar joh, mijn, maar hij rijdt uit. dan oh, dacht ik, misschien ben jij een fan, ik veel. Ja, maar echt maar jij, Wie zoekt het uit dan, die muziek? Ja, ja die ik heb fans ja. zijn. Oh, dit dus ja. ja, is niet zelf. Maar? Het is een soort sociale werkbaan. Ja. ja goed, Iedereen mag wat, uh, wat ja, inbrengen. En, uh. Nou, jij ja. mag ze ook wat inbrengen. Maar we gaan nu eerst even praten ja, met een van de twee sollicitanten... die niet mochten meedoen in de strijd om het lijsttrekkerschap van GroenLinks. En dan ben je dus kennelijk nog onbeduidender dan Tofik Dibi. Nou, het zal je maar gezegd worden. Aan de lijn hebben wij sollicitatiecommissie slachtoffer Oscar Dijkhoff. Ja, meneer Dijkhoff, u bent zeven jaar uh, zo'n beetje fractievoorzitter... in de Provinciale Staten van Zuid-Holland geweest, namens GroenLinks. Uh, u bent toch helemaal geen groentje? Nee, daar ben ik niet uit. Uh, uh, maar uh, u mag niet eens opkomen draven? Dat klopt. Nou, dat is toch een schande? Nou ja, schande dat weet ik niet, maar het is wel jammer. Ja, precies. Maar waarom wilde u eigenlijk lijsttrekker worden? Wil je een kort antwoord of een lang antwoord? Kort alsjeblieft. Nee, lang. Nee. Begin maar met kort. Nee, begin maar kort. <laughs> dat is ja, ja, goed, ja, ja. Uh, als kort antwoord is het eigenlijk hetzelfde als Doverdibi. Ik, uh, ik vind dat GroenLinks veel meer zetels moet uh, gaan halen. Ja, ja. Dus dat willen we allemaal wel. Hoewel, dat willen we allemaal Nee, maar dat is een niet, beetje maar goed, ja. maar, Nee, Maar dat we zeggen dat het kort moet en dan doet hij het kort en zeggen ja, ja nee, is, okay, moet maar. het nou zo makkelijk? Is het zo makkelijk? Nee, dus u zegt, u, u zegt eigenlijk, ik vind die sap ook niks. Nee hoor, dat zeg ik helemaal niet. Maar ik denk wel dat uh, ja, GroenLinks al best wel lang niet zo goed uh, doet in de peilingen. Nee. Nee. En als je zeg maar, op dezelfde voet verder gaat, dan krijg je hetzelfde resultaat, denk ik. Hey, ja, maar dan een dan beetje u... zo, zoals met de voetbaltrainerij. Van uh, op een gegeven moment moet, uh, moet de voet moeten trainen. Ja. Uh, de, de nieuwe trainer erin. Precies. En uh, dat idee. Precies. Hé, hey, ja. uh, maar, maar u uh, uh, kwam dus u heeft een brief geschreven. En, en, maar, maar u mocht niet eens langskomen, joh. Dat is toch, wat, wat, wat, wat, wat, waar, waarom wilde ze u dan niet? Wat, wat kan u niet? Of, of wat misschien... Ja, bent ja, ik u een denk, beetje een raar uh, mens? Hebben ze me nooit, hebben ze me nooit echt verteld. Maar wat zijn dat voor een, goed, voor een manier, Of uh... Of Je komt daar, je schreeuw stuurt een briefje. Wel in alle ernst, wil je de GroenLinks, wil je, wil je de vaart de, de Volkeren stoten? En je mag niet eens komen, ze geven hier nog eens uitleg. Gewoon van... Uh, hoe daar, hoe, hoe heeft u dan gehoord huh? dat, u, dat ze u nog slechter vinden dan Dove Griebi? Nou, dat hebben ze niet gezegd hoor. Oh. Oh. En ik, ik denk ook eerlijk gezegd, nou, ik zie hoe de campagne van Tovik gaat, uh, dat ik dat op zich uh, wel beter had. Maar waarom deed u dan ook niet, net als Tovik Dibi, gewoon, ik krijg de tering met je sollicitatiecommissie, ik doe gewoon toch mee. Ik ga gewoon, het is nou over het land in, en aan groene zielen lurken. Nou ja, ik had helemaal geen zin in een controversiële kandidatuur, dus uh, oh. dat doet nee, er ook okay. voor mij niet meer. Hey, Dibi, die is nogal stevig uh, gescholveerd. Bent u ook gescholveerd? Door de kandidaatcommissie? Voelt hij ja. Zich ja. Nee hoor, nee. Kijk, die mensen die uh, in de kandidaatcommissie zitten, die hebben gewoon uh, als taak om uh, kandidaten te beoordelen. Ik zou dat anders doen als ik in die commissie zat, maar ja, zij zitten erin. Dus uh, hey, die die... we hebben afgesproken dat zij het mochten gaan beslissen. Oh, ja. Ik dacht dat de DB met iets nieuws zou komen, joh, maar hij zegt helemaal niks, joh. Nou, ik vind toch wel dat hij het een en ander zegt. Oh, maar, uh, maar, maar, maar als u moet kiezen, want u bent ook lid van de partij, voor wie zou er gaan? Ik heb al gestemd. Ik heb op Jolanda Sap gestemd. Ja, hij was vooral bij de, de koendersmissie vond hij ineens helemaal tegen, hè? Die ja, vandaag, hè? Ook zo wat? Ja, Potsdijk. Dat wat doet u toch met Windsvang. die zeggen? Ja, ja, ja. Was ik, daar, ik, ik. was daar destijds al tegen. Dus dat is dan toch weer net iets anders. Oh, ja, precies. Ja, ja hoe oh ja, oh, oh, gemeen. Hey, maar uh, um, uh, uh, uh, u heeft op Sap gestemd en onder Sap uh, staan, we geloof ik, nou op vier zetels of op vijf. Maar ja, het is echt allemaal niet meer helemaal water. zit u niet aan te denken om op een andere leuke linkse partij te stemmen? Ik noem uh, nee, de politieke Ik wel uh, de enige echte partij. Alleen, ja, ik vind wel dat we in de dubbele cijfers moeten uh, zitten. En Dat <lacht> hebben we een, de vorige keer uh, onderhalsen. maar is dat uh, net gelukt. Maar uh, het zal deze keer ook moeilijk worden. Ja, tuurlijk. Dubbele uh, nou, <lacht> Dan Ja, de, ja de Jan willen Jan, Jan, of even, die mag het best dromen. Dat is hartstikke aardig. Maar, maar wat zou moeten volgens u, kan u toch nog even aan SAP meegeven dan via de radio? Wat moet ze nou doen? razendsnel, snel om het, het tijd te keren. Nou, ik denk niet dat het iets is van radensnel tijdkeer. Nou, dat mij dacht ik het wel, het is het ja. oh. Door Als je kijkt bijvoorbeeld naar de SP en D66, die hebben er toch een aantal jaren over gedaan om, uh, om wat groter te groeien. En ik denk als uh, de GroenLinks koers bijstuurt, dat dat ook niet uh, van vandaag geboren wordt. op welke worden. kant uh, moet het dan bijgestuurd worden? Um, nou ja, ik denk dat we nu uh, heel erg uh, de liberale koers uh, aan het varen zijn. En uh, dat er oh. af en toe uh, wel een, uh, een tandje minder mag. Groenrechts is uh, geweest, wat u betreft. Ik denk dat we met GroenRechts uh, de, de, de tien zetels niet gaan halen. Eigenlijk. Nee, nee en, en GroenLinks wel. Want uh, er zijn er geen uh, linkse partijen. Oh jawel, die zijn er wel. Ja, die zijn er zeker, dat geeft me niet. Nee, maar ik bedoel, als je dan bijvoorbeeld echt je heel erg druk maakt over de natuur en over de diertjes, dan, stuur je, dan stem je op de dierenpoezen. En als je dan gewoon heel lekker links bent en progressief, dan ga je lekker naar de, naar de PvdA of naar de SP. Eigenlijk kunnen jullie beter opgedoekt worden, toch? Nou, dat lijkt me niet, want ik eh, eh, voorstel van GroenLinks op deze gebieden, zijn toch wel een stukje beter. Oh ja, ja, vandaar dat jullie op 4-7 staan. Ja. <coughs> Kennelijk is Wat het ken? geen populair thema, bedoelt Jan, volgens mij, te zeggen. Ja, dat bedoel ik eigenlijk wel te zeggen. Ja, Jan, yeah. ja. We interpreteren elkaar steeds beter. Ah, hè? Dat is toch knap voor ons. Ja, dat ja, gaat heel goed. Meneer Dijkhoff, ja. gaat het, maar voor ja. de rest gaat het allemaal lekker met u. Dat u denkt van, nou, ja, het nou met, me, maar mij. Nee, maar met huh? de politieke partij waar u zo gek op bent, dan gaat het niet zo goed. Maar voor de rest gaat het wel lekker. Ja, dat is meer in het leven van politiek, toch? Zo ja, goed, gelijk. Zo ze wilden u niet, dus ja, we laten nou, het ook verrekken ook trouwens. Precies, precies. Laat ze de tandjes krijgen. De tandjes. Meneer Dijkhoff, mag ik u heel veel succes wensen met... Uh, ja, wat moet u nu doen? Heeft u een baan, toch? Ik heb een baan, ja hoor. Oh, oh dus goeie. we hoeven niet helemaal medelij met u te hebben? Nee, absoluut niet. Wat doet u voor werk? Ik ben wiskundeonderwijzer. Oh, ja. Nou, ja. Dat, dat, nou, daar hebben we iets aan, ja? ja, wel Zeker. heel goed. Gewoon heerlijk... ja Concreet, niet tegen de exact kinderen exact vertellen wat, wat, wat, dat u stemt en zo. Hè? Want dat, dat kan de boel dan uh, zeg maar niet meer uit het objectieve... Snapt u? Ja, nee, daar komen ze toch wel achter hoor. Kinderen. Oh ja, ja. Toen zijn ze die kinderen. Ja. Nou, meneer Dijkhoff, ja. hartstikke bedankt, bedankt voor uw hartstikke tijd. hartstikke bedankt voor uw tijd. Het is uh, tijd, zeer verhelderend geweest. Ja, en ik vind het toch jammer als ik u zo hoor. Dan, dan, u, u klinkt als een echt een, een, een scherpe politicus. Als een, als een, als een fel debater, als, als, als, een, als een man met een hart. En dan wordt u zo... Zo aan Afgezezen, de kant Ik zou het niet pikken, zo, oh, maar goed, zo zijn wij. Zo. U bent ook een vergevingsgezind ja, iemand. Ja, u, bent, u bent wel heel stukken goed. En, ja. en, en, en, en dan kiezen ze voor het, voor het, voor het, voor het zachte ei. Nou ja, goed. Nee, niet. We het doen, nee, we doen nee, het zwijgen. Ja. Meneer Dijkhoff, Dat is mooi geweest. dag. Dag. dag. Ja, nou, dat was toch ook wat zeg. Wat een emotie. Poh, eh, is de Ikunos-coalitie horrig aan de Brusselse begrotingseisen? Intussen zwelt het facet in Nederland tegen Europa aan. PVV en SP, die profileren zich anti-Europees. En ook onder het Twittervolk wordt stevig gemoord. Wat denkt onze gast over Nederland? Zonder Europa, kom er maar in. Hansie de Geus, maar, maar laten we eerst, eerst even beginnen. Ja, waar men zich vooral namelijk druk maakt Zo. de laatste tijd enorm... En ook heel erg echt is dat ESM-akkoord. Nou. En uh, ik moet eerlijk vertellen... als ik dus zeg maar de, de, de anti-hysterici hoor... dan zeggen ze van... Uh, jongens, we, we, we geven gewoon geld weg... en in Europa kan gewoon onze banken plunderen... als we weer een of andere knoflookkaner moeten we bijvullen. We gaan onze eigen... en ja, alles gaat ja. goed. En wij maar ja, werken ja, en dat ja, tuigen we ja, op het strand... Ja. En dat is, dat is zeg maar die hysterische nee-lobby. Uh, het soevereiniteit van En dan telkens. heb je dus ook die hysterische ja-lobby. Ja die zegt, ja, helemaal niks in de hand. En, uh, of, of zoals Ronald Passterk het zei. Ja, onze achterban is niet helemaal voorstander. Maar dat komt wel, want er is eigenlijk niet zoveel aan het handje. Ja, en of als wat jij zegt, ja, we kunnen toch niks anders. Hè? Ja, we gaan toch, naar, nou, we gaan ja, toch we met naar de klant. De, de laatste kans die Ik we ga hebben... Ik ga nu naar een vraag toe, hoor. Kom maar, op. <laughs> Hans? Ja, Jan? Kan je dat ESM eventjes uh, voor ons verklaren hoe het er zit? Nou, allereerst wat jij, wat jij zegt of wat jij verwoordt, wat er leeft... Uh, daar, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, maar het klopt niet helemaal. Want uh, als je bedenkt van hoe is het allemaal uh, gesteld in de, binnen Europa... we hebben bijvoorbeeld een handelsoverschot... Hè, dus we verdienen heel veel geld aan de export bijvoorbeeld aan zuidelijke landen. Dus het is al... He, het is plus en min, yin en yang. Het een kan niet zonder het ander. Dus onze rijkdom is voor een deel toch aan hun, te aan hun tekorten ja, te danken. Prima. Dat is één ding. Twee, uh, even goed uitleggen, denk ik. Maar wij betalen nu een hele lage rente voor onze staatsleningen. 1% hè? Nou, we zitten op 1, volgens mij zijn we door de 1,8 gegaan. 1,9 nou? ja. voor tien jaar. Hè? Voor 10 jaar is het. Nou, dus Duitsland zit op 1,4, maar ja, Spanje zit op zes. Maar wij, dat is ook, omdat het met die landen zo slecht gaat, vlucht hè? Nou nee, want bijvoorbeeld de centrale bank van China, ik noem maar wat. Die kiest van, ik wil voor zoveel procent in euro's zitten. En dan gaan ze binnen de euro denken, nou, welk land zullen ze pakken? waar oh, je vertrouwen niet, dan pakken we maar Duitsland en Nederland. Dus onze lage rente is voor een deel ook te danken aan het feit dat... Dat er is. Juist. Ah. Dus wij hebben er, ja, het is, het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. ESM. Is, ja. ja. Hans. Ja, ESM. het is een uh, noodzakelijke tussenstap, denk ik. Is het, is het, maar is het nou zo dat, dat, ja. je met, dat Brussel nu gewoon kan zeggen: joh, eh, je hebt 5 miljard gestort door voor die andere 35, want eh, die Portugezen die hebben even poen nodig. En dat wij dan nou zeggen: ja, maar we hebben niet zoveel. Dan ze zeggen ze: hey, hé, je hebt getekend pik, dus eh, lekker jammer voor je. Nee, je hebt 5,7% stemrecht voor het hele verhaal. En je, hebt, eh, 80, je, moet, je moet 80 kunnen doorbreken. Dus je zou boven 20 moeten, dan heb je bepaalde invloed. die hebben wij dus niet. Punt. Nee, je geeft invloed uit handen, absoluut. Maar ja, dat is toch een beetje onvermijdelijk, denk ik... als je met z'n allen zoiets aangaat als een monetaire unie. En je moet dus... Maar wat ik wel denk is, je moet of uh, doorgaan... en dat nog veel verder integreren... en dan ook zorgen dat het allemaal goed geregeld is... of nu stoppen. Nou, hey, nou, uh, nou waar gaan, gaan we. Ja, bruggetje. Nee, okay. nee, bruggetje, wacht. Maar, daarbij teken ik nee, aan dat met stoppen, nu stoppen... Stoppen, uh, stoppen, stoppen. Wat stoppen? stoppen. Yeah. Ja, wat stoppen? Wat stoppen? Met de, met de euro, met de monetaire unie. Ja. Helemaal stoppen. Ja. Maar, dus, en, wij, wij, wij, wij ik zeg we, wij, wij, niet ja. dat je dat moet doen, maar nee, ik denk maar, dat dat de ene nou duurste oplossing is. Ik denk heel lang doormodderen en inderdaad mijn geld blijven sturen, dat is de allerduurste oplossing. En de beste oplossing is dan toch maar die vlucht voorwaarts kiezen, de Europa vlucht voorwaarts. Ja, en uh, eurobonds en meer centraal. Ja, gezag. ja Nee, is... Maar Hans, ja, maar even. Nou, gaat het op 12 september loopt het helemaal zoals het nu is? Ja. Euroceptici, geen gesolde mythe. Hij zei net al, ja, we kunnen het democratisch, we kunnen het niet uitmaken wie zorgt dat wie, wie democratie de baas wordt. Dat gaat te aan de mensen zelf. Iedereen zegt, is, wij willen uit Europa. Hoppakee, Nederland splitst zich af. Wat gebeurt er? Ja, dat is een goede. Um, dan krijgen we de gulden terug. Grote lange neus naar Brussel. Die wordt uh, heel duur. Dus onze export die gaat eraan. Waarom wordt de gulden heel duur? Omdat Nederland toch nog wel een stuk beter ervoor staat, kredietwaardiger is dan het gemiddelde Euroland. Dus wij gaan het heel sterk doen tegen de euro. Precies. Ja, ja we gaan het qua. En we moeten onze banken gaan redden, want die hebben heel veel uh, uitzettingen gedaan in andere landen. Nou, die andere landen, als die munt minder waard wordt, dus stel je houdt een euro over, ik noem maar wat, hè, de gulden en de euro. Al die uitzettingen daar, al die uh, uh, leningen aan banken... alle activiteiten die onze banken daar zelf op hebben getuigd... alle leningen aan bedrijven daar, uh, hypotheekleningen die daar verstrekt zijn... die worden allemaal veel minder waard. Dus onze banken zijn direct failliet dan. Oh ja, maar dat... Maar dat maar dus die maar, maar, moet je hoe, hoe, hoe, hoe, al oplappen en dan nee, oplappen. Hoe je... kostbaar is het? Ja, maar, nou, kostbaar, maar ik is wil ons... gewoon economische voorbeelden. Ja, is het dan zoals nu of gaan we dan echt uh, naar beneden? Nou, het nu is er, eigenlijk, ja, is er nu als je nu je baan nog hebt, is er gewoon nog niet zoveel aan de hand. Nee, precies, maar dat je bedoel je baan... ik. Ik fiets vandaag nog door Amsterdam ik dacht ik zie eigenlijk helemaal geen winkels die leeg zijn. Nee, dat is wel zo, zo, maar als wij dus terug eruit stappen met, eh, dan wat wilde Geert Wilders wil dat guldertje terug eruit stappen? Hoe ziet het hier er dan uit economisch? Een zware depressie. Zware depressie? Ja, absoluut. Maar we zitten nu in een uh, redelijk zware recessie. En de depressie, dan, uh, hebben we dan moeite met uit eten gaan? Of doen we dat al niet meer? Nee, dat doen we dan al niet meer, denk ik. Oh, ik vind de laatste nee. tijd dat eten ook uh, helemaal gereed eraan. Dus het maakt mij... Ja, niet. Hey, en uh, de Maar als de als je, Stel de... je voor even voor, hoe dat is mijn punt wat ik steeds probeer te benadrukken. Onze bankensector is heel groot in Nederland. Die hebben heel veel geld uitstaan in het buitenland. Heel veel activiteiten in het buitenland. Nederlandse staat is... Uh, de, de, is het veel te klein om onze bankensector te redden? Dat is een van de problemen, trouwens, van de hele eurozone. Er zou een centraal toezicht op die banken moeten zijn. En die banken zouden ook centraal gered moeten kunnen worden. Want Spanje heeft hè, problemen met zijn banken. Ja, het zijn eigenlijk ook onze banken. Eigenlijk want we zitten zeg, hetzelfde er is een risico genomen door de financiële sector. dat we alleen als Verenigd Europa kunnen hopen dat we die zit overeind houden. Dat ja, is wat je vertelt. Ja, ja, ja. Eigenlijk zeg je dus: we zitten zo ontzettend diep in het poepgaatje ja. dat de gang terug veel pijnlijker en moeilijker wordt... dan toch maar even het laatste stukje darm te pakken. Ja. Oh. Nou ja, het kan wel duidelijk zijn. Ja, het is ja. Ja. maar Maar, en, maar er en, moet wel die eurobonds, wat ik zei net... hè, is, is euro heel mooi, maar de euro, dat we even ja, opdelen. Ja, dit dat is kan toch wel een iets nog, minder pijnlijk. Maar dan ja, nog, ik nou, weet niet... Waarom doen we dat dan niet? Maar nou, dan lekker dan de jongens het... bij elkaar en, en, en lekker de hardwerkende bovenkant bij elkaar. Maar dan moet je een heel erg goed plan hebben in het noorden. Hoe je ook, hè, want hetzelfde, de Duitse banken zijn dan relatief ten opzichte van Duitsland wat minder groot. Maar als geheel natuurlijk veel groter dan Nederland. Dus je moet een heel goed plan hebben hoe je die banken gaat redden. En bovendien, die economie pleurt daarin. Niemand koopt meer wat van ons, want er is geen geld. Dat, hey, nou, dat is wat, precies wat ik zeg. Het, is, het zijn keerzijders van de medaille. Toch, ja, Hun tekort expeditief. is ons overschot ja. en daar hebben we heel veel van geprofiteerd. Maar binnen een monetaire Unie gaat dat niet. Moet je dat verevenen eigenlijk? En als we nou toch aan het experimenteren zijn, hè? Begrijp je? Want even, dit is dat wel even, wacht en wacht, en even, wacht is even, wacht even. Nou, even een voor, voor heel goed, goed voorbeeld, Europees. als zeg ik het zelf. In uh, Nederland hebben we bijvoorbeeld Groningen. Die hebben waarschijnlijk een heel groot overschot. Die hebben heel veel aardgasgeld. Ja. Nou, dat gaat allemaal naar Den Haag. En het gaat, via Den Haag wordt het helemaal geherdistribueerd. Daar zei ik niemand over, omdat we ook een politieke eenheid zijn. Ja. Nou, dat is het idee. Dat, dat moet je hebben voor een... Voor een, voor een Stel voor, je voor, een voor Groningen eenheid. split zich af met het gas... Er gehouden. wordt trouwens wel over gemoord, wel eens, geloof ik, in Groningen. Die ja, vrienden, ja die vinden er dat er wij uh, uh, de... alleen maar hun gasten leegpompen. pompen... voor de rest denken dat we heel wat voorstellen <laughs> in Holland. Nou ja, dat is ook zo. Ja. Ja, dat zijn. Dus verschillen heb je, zul je, je altijd houden. In. Het is ook een illusie om te denken. Hè, want wat we in 92 dachten, hè, iedereen wordt heel snel net zo industrieel en net zo rijk als Duitsland. Dat is niet gebeurd. Maar dat gaat ook de komende tijd niet gebeuren. En die suggestie wordt wel eens gewekt. Wow. Van we, en dat is, vind ik, wel het nadeel van het nieuwe noodfonds. Van we gooien er even een paar jaar geld tegenaan, en dan, en dan gaat het heel goed met Spanje. Maar dat is toch de mythe dat van is de eeuwige groei? Dat is toch, dat is ja, toch de, dat mythe is de mythe van Iedere hele... belegger of iedere beleggingsexpert altijd... we gaan het weer financieren met nieuwe groei. En wat nou als die nieuwe groei er helemaal niet komt? Maar dat is een Waarom probleem, probleem wat niet alleen voor Zuid-Europa geldt. Dat geldt ook voor, voor, voor ja, ons. Ja, weet ik, Daarom ja, dat zeg ik ook. Probleem. Ja, dat is een ander probleem. We gaan allemaal vanuit, ja, nee, we financieren het weer vanuit de groei. Maar, maar... er is helemaal geen rekening om aan te nemen... dat er binnen afzienbaarheid Ik ben het helemaal met je kan. eens, Jan. Ik ben het helemaal met je eens. Nou, dat is lekker. Weet je, wat ik ook heel interessant vind. En nou, waar we, wat God. wij veel te weinig doen, is ten eerste over grens van vakgebieden kijken. Maar ook bijvoorbeeld af en toe historisch. En er stond laatst een heel mooi stuk in de, uh, in de groene. Peter Sloterdijk, kennen jullie die of niet? Nee. nee. Oh, filosoof, maar dat is misschien da, vroeg Maar luister, er is iets. Er, er is, dit is namelijk. Een, een, volgens mij zitten we historisch in een heel groot uh, verander, een, een tijd waarin heel veel dingen veranderen. Bijvoorbeeld, energie is 200 jaar lang alleen maar goedkoper geworden hè? sinds de steenkolen zijn uitgevonden. sinds is die prijs alleen maar gezakt, gezakt, gezakt, tot tien jaar geleden. Gewoon ja. olie ineens duurder te worden. Nou, olie en energie zijn enorm belangrijk voor groei. Ik denk, met deze olieprijzen kunnen we niet meer groeien, Jan, uh, Jan Heemskerk. Dus dat wordt heel lastig om dan die schulden terug te betalen. Een ander ding is, uh, rond de tijd van de verlichting... werd voor het eerst krediet verstrekt. Heel ga, hè, in Venetië en in Nederland voor het eerst krediet. Dat geeft een heel ander blik. Als jij krediet neemt, dan ga je ineens plannen, ga je vooruitkijken. Van, oh, de machines kopen, dan moet ik mensen aannemen. Misschien uh, over, de, over zoveel jaar moet ik zoveel rente betalen... Dus de hele uh, manier hoe je tegen tijd en tegen toekomst aankijkt... werd toen anders. En dat viel natuurlijk ook samen met de verlichting dat, in dat plaatje. 200 jaar lang is dat goed gegaan. Nu voor het eerst zien we dat schulden misschien niet meer worden terugbetaald. Dus dat is ook... He, de verlichting, 300 jaar groei, blablabla, bla, bla, bla, allemaal mooi. Nog meer lenen om, om nog meer geld te kunnen verdienen. Maar dat lijkt nu tegen een harde muur te eindigen. En dat doet natuurlijk ook heel veel met, met de tijdgeest en dat soort dingen. Ik ben geen socioloog, maar... Nou, ik wil wel graag met we ergens gaan op doen. ingaan. Kijk, ja. het punt is namelijk, je maakte net de, de, de overeenkomsten met Nederland. Hè? Van Groningen, met zijn gas en met elkaar storten we het. En dan. Kijk, het, het, het punt is, wij zijn dan nog steeds met elkaar. In Nederland. Uh, uh, het is gewoon heel simpel, je hebt nu die, die mafklappen van Hollanden in, uh, in, in Frankrijk. Die heeft gewoon uh, ideeën. Nou ja, waar wij helemaal geen moer mee, mee, mee kunnen. Omdat wij hier nou bijvoorbeeld... Nou, nu of niet, maar, maar Mark Rutte zeg maar als premier hebben. Dat is zo gefragmenteerd qua, qua uh, ideologie en, en, en, en manier van denken... dat dat niet samenwerkt. Wat je dus betekent... Wat je dus moet doen... Helemaal maar bij elkaar. Dus gewoon federale regering, gewoon een lijntje trekken, Noem je het, weet ik veel, uh, uh, Groot Duitsland of zo. Weet je? <lacht> nou, maar dat je dus... dus dat dus je moet er maar al die grenzen opheffen. En dat je maar één federale regering hebt. En voor de rest dan een soort... Een soort stadsdelen, provinciesachtig dingetje. Boederslendig. Nee, want wel. anders wordt het dan niks. Want dan, dan die Grieken die, die, die, met hun democratie... Dan kiezen ze weer een partij die zegt... Nou, we hebben geen zin in Europa. Nee, maar als... En anders werkt het niet, nou ja, niet het dat het is, en, Het is trouwens voor een deel ook al veel meer zo dan, dan we beseffen. Want al het nieuws gaat altijd over Den Haag en de laatste ruzietjes daar. Maar het grootste deel van het beleid komt natuurlijk al uit Brussel. Ja, dus we kunnen toch gewoon zo voorstellen dat we gewoon de lul zijn. Nou, en, de... en daarom vond ik het laatst mooi. Want uh, tijdens de vorige regering, ja, het is de huidige regering... maar toen de PVV nog, uh, nog steunde... Toen uh, gebeurden allemaal dingen die gemeentes helemaal niet leuk vonden. Dus je zag de VNG, dat vond ik echt een heel grappig iets. Je zag de VNG, Verenigde Nederlandse Gemeenten, die gewoon dingen niet wilde uitvoeren. Dus toen heb ik wel eens gekscherend gezegd: Nou, laten we dan inderdaad Den Haag er maar tussenuit halen. De gemeentes en de provincies en, en, en Brussel. Ja, Op schaal ik heb niet per se meer nou. vertrouwen in, in onze Haagse politici dan wat er in Brussel Nee, maar, dat kan uh, maar dus de... in die zin onderschrijf ik wat jij zegt. Maar wat dat betekent dus, is dat we zo onwaarschijnlijk hard genaaid zijn in 92 met elkaar. Dat we namelijk zo, zo diep ergens in zitten waar we niet meer uit kunnen. En wat ons he? onze rijkdom gaat kosten. Wat, waar we hebben geen flikken meer te vertellen over onszelf, nou, ja. over de regels. Dat is walgeluk, hoor. Het is ook een beetje natuurlijk dat het probleem... Maar wat, wat, wat het, even, zegt is, Zei je nou net, zei je, bedoel je het ironisch of niet? Van laten we dan meteen maar alles... In de... Nou, de, de, de, de, je kan niet anders meer, denk ik. Ja. Nee, maar het is toch fascinerend hoe zo'n keuze... dat je denkt, ah, gezellig, we zijn al bij elkaar... we doen een gezellige munt erbij. Die mensen moeten voor, voor het gerecht. Nee, maar, ik maar serieus, we zijn, een tribunaal we zijn, we zijn, van, ja. van, en van... Nee, maar strikt 92... We zijn 92, slachtoffer van idealisme. Ieder... slachtoffer van hebzucht Nee, geworden. we zijn slachtoffer van idealisme... want dat nee. hele Europa is gebaseerd... op tien mannen met een leuk ideetje. Dat is waar, maar... Nou ja, en, en dat, dat, dus dat, gewoon een tribunaal wil ik hebben. Maar het feit dat we nu in die enorme financiële problemen zitten... dat heeft niet in eerste instantie met Europa te maken. Dat is gewoon het feit dat we steeds... Dat is het echt... duidelijk. Ja, uit. Dat steeds sneller, steeds meer geld lenen om steeds meer geld te verdienen. Dat is een ja, dat is een generiek probleem wat over de hele wereld speelt. Ja. Maar we hebben in Europa wel een systeem maar daar, maar, gecreëerd daar waar, zitten, waar het extra hard misgaat, omdat. Uh, Het had toen ook te maken natuurlijk met uh, de kapitaalmarkten die werden geliberaliseerd. Nou, alle pensioenfondsen gingen als gekken geld lenen aan Spanje, want die rente was daar uh, 0,1% hoger. Oh, dan gaan we daar, we zijn toch één eenheid, weet yeah, je wel. No. Dus ze kregen veel te makkelijk geld. Je komt tot voor heel kort, ik zei een spontje hoor, maar je komt tot voor heel kort in Spanje nog een hypotheek krijgen op uh, Euribor plus 0,8 of zo. Dus dan betaal je 1,5% rente. Ja, daar zijn ze nu inmiddels wel mee spechtig. gestopt. Maar daar zijn ze heel lang mee doorgegaan, die bank. Dus het geld was veel te gratis, veel te, veel te goedkoop daar. Geen wonder dat er een, een, een, een huizenboom was. En een maar dat is toch toch, het is toch, toch hebzucht? Ja, dat, maar ja. Ja, ja dat jezus, je je maar. ik vind dat, dat vind ik zomaar... Alles is gebaseerd op hebzucht. Want anders oh. zaten we godverdomme nog steeds in, in een dat grot... met, een, met, een, ook met, ook met twee steentjes tegen elkaar erg te erg aan te slaan voor een vuurtje. We, we, we willen beter en meer. Maar het, is, meer. Is, toch ook, maar, dat, ja. het is toch fascinerend. Ik ben het er een niet eens. Nee, maar fascinerend in 1992. We gaan gezellig die munt doen. En alle economen die er niet zo blij mee zijn... die flikken we uit het adviescomité. Want dat is gebeurd. Ja, ja. Iedereen ja. die een kritische noot had, die werd eruit geflikkerd. Dus bij ons las ik vandaag, wist niet eens Kees Maas van Financiën... deze huidige regels, die dus alleen maar puur naar begrotingstekorten kijken... en niet naar uh, private sectorschulden of naar structurele ontwikkelingen... waar, waar dus eigenlijk heel veel ellende uit is voortgekomen. Ehm... Um... Maar het is zo fascinerend hoe, dat dan, hoe je dan jezelf klem kan zetten? Ja, het is hartstikke fascinerend. Maar ik word er wel een beetje verdrietig van, Hans. Ja, nee, maar, je, maar ik kan wel lekker zo zondagochtend en dan denk ik, oh, wat is het eigenlijk allemaal fascinerend? En dan rij ik zo op mijn fiets naar het strand en denk ik... die godvergeten vuilpijp, wat hebben ze gedaan met ons, joh? Ze hebben het weggegeven voor, voor hun eigen ideaal. Dat is wel vreselijk. Nou, we praten ben, gewoon ja, straks na ja, het ja, nieuws ja. met je verder, Hans. En we gaan we kijken een of we er gaan. beter ervoor voor gestaan als we niet in Europa waren. Ja, precies. Laten we hey. eens even kijken over de toekomst. We gaan uh, naar het nieuws naar het van 1 uur. en straks veel weer nieuws zijn. Bij Echte Jan. Maar. Tot straks. Tot zo. Daag.